Ik dacht gaan we gaan het eens hebben over... Jezus, ik begin met de foute leer van de drie eenheid. Daar ga ik er wel snel doorheen, want daar kun je op promoveren... daar kun je je leven lang op studeren, maar... Ik wil er eigenlijk maar een paar minuutjes aan besteden... want dat, dat is het eigenlijk niet waard. Maar het is wel goed om het helder neer te zetten... want ik merk dat ook voorgangers in uh, Messiaanse beweging... er absoluut geen idee van hebben wat de leer van de drieënheid is. Dan zeggen ze, ja, we geloven in de leer van de drieënheid... en vervolgens blijkt dan dat ze er niet in geloven... omdat ze gewoon niet weten wat er is. Dus het is goed om het even strak neer te zetten. Ik heb even een cv opgesteld van Jezus... en dan weten we wie die is... Want daar wordt ook zo ontzettend veel onzin over beweerd. Gewoon even, wat is die nou? En dan, wie is Jezus volgens de Bijbel? Wat staat er nou? Gewoon systematisch op een rijtje gezet, wat is die nou? En dan komen we bij de kern. Jezus is de afgezand van God, de Shaliach. En dan staat er in de Talmud precies wat de Shaliach is... Dus dat is dat heel om, duidelijk omschreven wat je je daarbij moet voorstellen. En dan blijkt dat Jezus precies wist wat voor recht hij had volgens het Hebreeuwse recht. Zoals dat in het Almoedse opgeven dat is heel interessant. En je krijgt dan een heleboel inzicht over heel veel bijbelteksten. Dus ik noem dan een paar bijbelteksten aan de hand van het begrip schaleerd. Ik leg dat begrip uit en dan uh, een paar bijbelteksten. En dan natuurlijk... Jezus is de afgezand van God, Yeshua is de afgezand van God en wij zijn afgezand van Jezus. Dus ja, hoe eenvoudig is dat toch? De leer van de drie eenheid. Het is een hele foute leer, dat heb ik al gezegd, maar dat moet ik toch, dat herhaal ik bijna om de minuut. Het moet heel goed binnenkomen. Er is één God. Deze God manifesteert zich op drie verschillende manieren, volgens deze foute leer. Drie verschijningsvormen of personen. Maar is toch één wezen, God de Vader, God de Zoon en dan God de Heilige Geest. Deze leer is bedacht ongeveer 200 na Christus. Ik ga de naam van de kerkvader niet noemen. Dat is ook een goede gewoonte om mensen die iets fouts deden om je naam niet te noemen. Echter, wij hebben een bijbel met alle bijbelboeken en dat hadden deze mensen niet. Ze hadden misschien een brief van Paulus en ze hadden misschien een evangelie en daar een kopie van. Dus die mensen die waren niet zo goed ingericht als wij. Dus die waren met hun Griekse achtergrond probeerden ze toch een vat te krijgen op wie Jezus was en wie God was. En die hadden dus ook het Nieuwe Testament niet, die hadden ze misschien her en der hem. En ze kenden ook uh, vaak geen Hebreeuws. En de Torah was natuurlijk Hebreeuws en ze kenden wel Grieks. Nou ja, dan moesten ze naar de Septuaginta. Die konden ze wel lezen, vaak wel. Maar ja, die was ook niet altijd heel zuiver vertaald. Dus die mensen hadden best een probleem. Ik neem het een beetje voor ze op voor de kerkvader. Maar een klein beetje hoor. De uitwerking daarvan, dat is ook 200 na Christus al gebeurd. Uh, en die zeggen dan tussen de God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest daar is hierarchisch geen verschil ze zijn gelijkwaardig de ene staat niet boven de ander ze bestaan alle drie van uh, evigheid. ze hebben geen begin en geen einde dus je weer ook dat uh, Jezus, Yeshua en de Heilige Geest geen begin en einde hebben en ze zijn alle drie almachtig en alwetend nou ik ga er even snel op in om even aan te tonen dat dit toch niet helemaal juist is. Onzin is. Niet hiërarchisch. Er staat: Yeshua is de knecht van Yahweh. En een knecht staat altijd onder zijn Heer. En wie zegt dat? Yeshua. Paulus schrijft de hiërarchie heel precies. Um, ik heb er geen tekst bij gezet, maar je kunt het zelf opzoeken. En, um, ik heb het allemaal in een heel uitgebreid document. En dat komt wel een keer. Uh, ook op de website. Paulus beschrijft hiërarchie. Helemaal bovenstaand staat Yahweh. Dan twee Yeshua. En dan de man en dan de vrouw. En over de man en de vrouw dat kun je best nog wel even discussiëren. Want God de Eeuwige, zegt, man en vrouw zijn gelijk. Maar in de cultuur daar was de vrouw niet, ja, ondergeschikt. Nou, kun je maar dit, dit, zo zegt Paulus het. En dan zegt Yeshua ook nog eens... Yahweh is meer dan ik. Ja, zo zegt hij dat. Er zijn een heleboel teksten die je hier ook nog bij kan halen... die heel duidelijk aangeven dat Yeshua hierarchisch niet gelijk is aan Yahweh. Maar ja, dit zijn wel een paar belangrijke argumenten. Niet eeuwig, Yeshua is zeker niet eeuwig in de zin van zonder begin en zonder einde... Er staat Yeshua is door Yahweh verwekt. Nou, als je verwekt bent, dan heb je dus een begin. Yeshua is de eerstgeborene van Yahweh. Oké, okay, dan ben je dus geboren. En de eerstgeborene, dat betekent het belangrijkste. Je hebt het eerstgeboorterecht. Yeshua is het begin van de schepping van Yahweh. Dat staat in de uh, Ik denk, het begin van de schepping... Nou, dan moet je even naar... Bereshit, Genesis 1 vers 1, wat staat daar? En Bereshit betekent begin, principe. Dus het gaat eigenlijk geen meer... Yeshua is het principe van de schepping. Alles draait om, heel, heel de Torah draait om het uitdelen van de positie van Yeshua. De hele tempeldienst gaat over Yeshua. Dus daar wordt eigenlijk gezegd. voordat God begon met schepping, wist hij al, er gaat een heleboel fout. Als ik ga zeggen, er gaat een heleboel fout. Mensen die zullen zondigen en die kunnen het niet aan mijn wet voldoen. Maar, helemaal in het begin, het eerste in zijn ontwerp was Yeshua. Hij is het, het grote principe achter de Torah. Hij is de levende Torah. Maar, Yeshua is die staat daar heel duidelijk in: is een schepping. Dus er is wel degelijk een begin. En ik denk dat was toen Maria door de heilige geest zwanger werd. Niet almachtig en alwetend. Daar zijn heel veel, tekst, heel veel teksten over. Jezus doet wat hij de vader ziet doen. Hij doet dat niet uit zichzelf. Hij ziet het. Jezus heeft uit zichzelf geen macht. Maar krijgt die van God de vader. Hij krijgt hem. Jezus staat niet zelf uit de doden op, maar God de Vader wekt Jezus op. Zonder uitzondering wordt het altijd zo beweerd. En de kerk zegt dan dat Jezus zelf uit, nee, niet waar, de Vader wekte hem op. Jezus weet bepaalde dingen niet, een aantal dingen. Hij weet niet wie er aan de rechterhand zal zitten in het koninkrijk, hij weet niet. Nou. Ook na zijn opstanding blijft hij afhankelijk van Yahweh. Dat is heel opmerkelijk in het bijboek openbaring. Daar staat dat Yeshua die krijgt van Yahweh een openbaring over wat er gaat gebeuren. En Yeshua geeft die openbaring dan door aan Johannes. Zo staat het er. Dus zelfs als hij zit op zijn troon naast zijn vader weet hij nog niet alles. Hij is niet almachtig en alwetend. Hij heeft alle macht gekregen. En hij weet alles wat Yahweh hem toevertrouwt. Even de cv. Zijn naam, die staat aan Yeshua. De zoon van David. En de apostelen noemen hem in het Grieks gewoon Jezus. Dus wij zeggen Jezus. Maar Yeshua is eigenlijk zijn naam. Maar het is niet verkeerd om, om hem Jezus te noemen. Geboortedatum ongeveer drie jaar voor Christus. Waarschijnlijk op het Lofhuttefeest, Maar zeker niet met kerst. Nationaliteit, hij was een Israëli, zouden wij nu zeggen. En hij hoorde duidelijk zijn nationaliteit, zegt hij zelf, als het koninkrijk van God. Daar hoorde hij bij. Uiterlijk, het was een Semitische man. Dus hij had waarschijnlijk een iets getinte huid, donkere ogen. Hij had kort haar, want met lang haar mocht je de tempel niet in. Hij was goed gekleed. De Romeinse soldaten die dobbelde zelfs om zijn kleed, wilde ze heel graag hebben. Hij droeg ook een taliet. Volgens het Talmud mocht je dus de tempel niet in als je niet, niet keurig verzorgd was. Het is een heilige plek. Jezus droeg ook een talit, een gebedsmantel. Dus, en hij had een, een kleed aan dat uit één stuk Er zat, geen naad in. Dus dat was, allemaal, dat was kostbare kleding. Dat was zijn beroep. Ik ben begonnen met aannemer, timmerman maar in die omgeving werd ook heel veel huizen gebouwd Herodissen en de Romeinen die waren nogal van het bouwen dus het is bijna aannemelijk dat hij ook in, heel erg in de bouw uh, betrokken was er wordt gezegd dat je tektoont staat er dan dat je het ook als aannemer en dat je het eigenlijk zo moest. zien dus het was niet een, een, een, een zielig klein mannetje ergens in een donkere werkpaard die er wat aan het prutsen was zeker niet Rabbi, hij was Rabbi, hij was leraar ja, en nu is hij advocaat en hij wordt koning. Hij is al koning, maar hij is de zichtbare koning geworden. En de grote rechter. Nou, ik ben nog wat vergeten. Waar woonde Yeshua? Waar woonde, uh, Capernaum. Capernaum, juist. Ja, hij woonde in Capernaum. De geboorteplaat Bethlehem, dat weten we wel. Maar hij woonde in Capernaum. Ja, daar heeft hij... Het is een domicilie, daar was je ingeschreven de burgerlijke stand als hij er al was. Nu weten we even technisch wie hij is. Yeshua hij is de Messias of de Christus. En dat betekent, allebei, allebei die woorden betekenen de gezalfde. Waarmee was hij gezalfd? Hij was een mens vol van de Heilige Geest. Wat is de Heilige Geest? Dat is de Geest van God. Dat is niet een apart. Persoon, of, of nee, dat is de geest van God, de werkzame kracht van God. Ik wil daar de volgende keer heel uitgebreid over hebben: wat de Heilige Geest is en hoe dat in elkaar zit. Yeshua was vol van de Heilige Geest. Hij is de eerstgeboren, de enige geboren zoon van de Vader, zo staat het er. Hij is de zoon des mensen, dat zegt hij tig keer. In het Hebrew is betekent zoon Adam, dus hij was de zoon van Adam. En Adam is de stoffelijke. Jezus is de stoffelijke. Hier op aarde was hij de stoffelijke. Dat uh, vinden sommige mensen heel moeilijk, maar het staat er echt. Als hij zegt dat hij de zoon van Adam is, dan betekent dat gewoon ik ben de stoffelijke. Want Adam was ook de stoffelijke, zegt Paulus. Hij was een mens zoals wij, maar zonder te zondigen. En is in alles gehoorzaam geweest aan zijn vader in de hemel. Voor mij is Yeshua, nu ik dit weet, veel en veel groter geworden. Want als je nou gewoon God is, ja, dan is het toch niet zo moeilijk om, want dat is je identiteit niet om te zondigen. En dan is het ook niet zo moeilijk om de mens te doorzien, want je bent God. En dan is het ook niet zo moeilijk om een wonder te doen, want je bent God. Je kunt alles. Maar hij was een gewoon mens, vol van de Heilige Geest. En dat vind ik dus buitengewoon bijzonder dat hij als gewoon mens niet zondigde en dat hij onze opdracht geeft om ook zo te zijn. Mozes zegt: Hij is de profeet. De profeet, de grote profeet. Er staat ook, hij is de knecht van God. Hij is de knecht. Ja, hij doet perfect wat de Vader wil. Ja, hij voert het perfect uit, zonder. Hij is helemaal gericht op de Vader. 100%. Ja, 100%. Hij voerde de opdrachten die hij van Java kreeg perfect uit. Met heel zijn wezen stort hij zich erin. Onvoorstelbaar. Hij is de levende Torah. Omdat hij zich perfect hield aan de Torah, één. Maar omdat hij ook precies uitlegde hoe die geleefd moest worden. Deze mens, Yeshua, heeft dezelfde God als alle andere mensen. Als de, dat zegt hij tegen zijn discipelen. Laten we het zo zeggen. Tegen zijn discipelen. Hij heeft dezelfde God als, als wij. Hij is niet zelf God, hij heeft dezelfde God. Hij is de eerste, en dat is de, de belangrijkste van vele broeders. De eerste is niet dat hij dan uh, eerst was en daarna de andere in de tijd. Nee. De eerste, Hij is de eerste geboren. Hij is de belangrijkste. Hij is de grootste. Hij is degene die wij in alles moeten navolgen. Hij was de rabbi. En als je rabbi was, dan had je volgelingen. En die volgelingen die volgden hun rabbi precies na. Er zijn verhalen van dat het echt tot in het extreme volgde ze de rabbi na. Als Jezus op het water loopt, is er één discipel... Die hem navolgt, Petrus. En zeg je, Ja, Petrus, dat was zo'n handje de voorste. Nee, Petrus was een goede discipel. Hij volgde dus zijn, zijn rabbina. rabina. En wij moeten dus ook precies onze rabbi navolgen. Hij is onze leidsman en de voleinder van ons geloof. Dus hij is onze, zeg maar al in legerterm de grote generaal. Hij is de koning. Hem moeten wij in alles navolgen. Hij staat boven ons. Hij commandeert ons, zou ik bijna zeggen. Wat uh, zo heel anders is... als je in de meeste kerken en kringen... dan wordt Yeshua continu afgebeeld. Zo'n hele vriendelijke, aardige man. En je hoeft je niet druk te maken... want hij is zo ontzettend aardig en vergevingsvind en zo vriendelijk. En, en hier zet ik het beeld neer van... Hij is onze leidsman, wij moeten in alles hem volgen, ook al kost je dat het leven. En dan zegt hij tegen zijn discipelen: Ja, ik ga een drinkbeker drinken, maar jullie zullen ook die drinkbeker drinken. Hij zegt het uh, voordat hij gekruisigd wordt. En ik weet niet of het we ons zal overkomen, maar de gesteldheid moet er wel zijn om ook in deze dingen hem te volgen. Hij is het eenjarige ram. Het is pas in de, door de Rooms-Katholieke Latijnse vertaling. Is het woord lam eh, vertaald. Maar er staat eigenlijk gewoon ram. Van Jawe. Dus er zat een ram in de struiken bij Abraham. Toen hij Isaac offerde. Ram. Dat de zonde van de wereld op zich nam. Toch gehoorzaam te zijn. Tot aan de dood door kruisiging. Hij is de hoge priester. En de hoge priester die zorgt dat de mensen toegang tot Yahweh hebben. Dat is de functie van de hoge priester. Hij is onze hoge priester. Zonder hem zullen wij nooit Yahweh kunnen ontmoeten. Dat is zijn functie. Dat Yahweh toch wel eens zich openbaart in mensen is wat anders. Maar dit is de koninklijke weg. Zo hoort het. Via onze Messias, Yeshua, kunnen wij... onze hemelse vader, de eeuwige Yahweh, uh, ontmoeten... Hij is door Yahweh opgewekt uit de doden... en tot Yahweh, tot Messias, dus tot gezalfde. Hij, Yahweh heeft hem Gezalfstater staat er. En tot Heer, Kyrios, de hoogste Heer, gemaakt. Yahweh heeft Jezus tot de allerbelangrijkste mens gemaakt. En hij zit aan de rechterhand van God. Hij zit boven de engelen gesteld. Op aarde was hij, net zoals andere mensen, een stoffelijk wezen... Maar na zijn opstanding, dat schrijft Paulus, is hij de hemelse mens. Jezus is de hemelse mens. En op een gegeven moment zullen wij ook, zoals schrijft Paulus, het hemelse mensen zijn zoals hij. Een hemels lichaam hebben. Hij is de doper in de heilige geest. De vader doopt in zijn geest, hij geeft zijn geest aan mensen. Maar er staat ook dat Yeshua dat doet. Hier worden dus Yeshua en de vader in, in veel Bijbelteksten dus als hetzelfde. En daar komen we zo meteen terug. Yeshua doopt in de geest. Van hem krijgen mensen de heilige geest. Hij is ook degene die pleit bij de vader voor ons. En hij zal terugkomen op de olijfberg als koning. Duizend jaar in Jeruzalem regeren. En Jezus is de goede herder. Hij is onze redder. Verlosser. Hij is de koning en onze zaligmaker. En hem is gegeven alle macht. Hij zal namens Yahweh over ieder mens ook recht spreken. Nou, daar heb ik even in vogelvlucht Yeshua neergezet. Ja, ik word hier heel blij van. Yeshua is de afgezand van Yahweh. Dit is heel belangrijk. Nu, als jullie hiervan iets onthouden, dan ben ik blij. Shaliach, afgezand, dat is Shaliach. En dat betekent hij die gezonden wordt, die gezond is... Hij die komt in de naam van Yahweh. En Yeshua is de grote afgezand van Yahweh. In Isaiah geeft twee teksten waar dat, dat principe van afgezand te worden komt. De geest van de Heere Heere is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft... om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden heeft ook profeten gezonden. Het is dus niet zo dat er zaten en engelen en zonen gods in de hemel. En toen zei hij, ga je maar even naar de aarde. Weet je, dat wordt dan zo wel eens voorgesteld. Zo is het niet gegaan. Nee, zo is het niet gegaan. De profeten werden ook gezonden. Er waren mensen die kregen een roeping. En hij is speciaal verwekt omdat hij die roeping kreeg. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de verbrokenen van hart. Om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen. En voor wie gebonden zaten. Opening van de gevangenis. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de heren. En de dag van de wraak van onze God. Om alle treurende te troosten. Om aangaande de treurende van Sion te beschikken. Dat hun gegeven zal worden sieraad in plaats van as. Vreugdeolie in plaats van rouw. Een lofgewaad in plaats van een benauwde geest. Opdat zij genoemd worden eiken... ...van de gerechtigheid... ...een planting voor de heren... ...om hem te verheerlijken. Wie zijn die treurenden? Dat staat... ...ook weer in Deuteronomium. Dan staat er... In, bij, ...bij de vloek... De stater, ...dan zullen ze ongehoorzaam worden... ...en dan worden ze... ...het volk van God wordt verstrooid... ...over heel de aarde... ...tot in de uithoeken van de aarde. En dan staat er... ...er zijn zachtmoedige mensen... ...die zullen verlangen en zullen inzien dat er allemaal fout is gegaan. En in dat verband worden treurende genoemd. Dat is een heel, heel dominant stukje in... in en ik denk dat dat daar zeker op betrekking heeft... dat ook Yeshua die treurende gaat vrijmaken, gaat terugbrengen. Dat is zeker zijn roeping. En als wij zijn afgezanten zijn van Yeshua, is dat ook onze roeping... Dit gaat dus heel erg sterk over het volk van God in de verdrukking. Ja. Wij zeggen van, oh, er mensen in de gevangenis, dat zijn geestelijke gevangenissen. En als je nou bedroefd bent, en dan zeg ik niet dat dat allemaal verkeerd is. Maar in eerste instantie gaat dit over het volk van God. Matthäus, de menigte die voorop en die volgde riepen. Hosanna, de zoon van David, gezegend, hij die komt in de naam van de Heer. Ze dus zij zijn gewoon... Hosanna, hij is de Shaliach, de afgezand. Hij is de afgezand. Hosanna in de hoogste hemelen. En dan gaan we even de Talmud in. Bijna niemand weet dit. Maar het staat heel erg precies in de Talmud omschreven wat de rol van de Shaliach is. Een afgezand in de Torah is iemand die van een ander de volmacht heeft gekregen om namens hem op te treden. Wie was de eerste Shaliach? In de Bijbel. Dat was Eliezer. Eliezer kreeg de opdracht van Abraham. om een vrouw te zoeken voor Isaac. En hij kreeg een zak geld mee. En hij hoefde niet eerst terug naar. Ik heb daar een aardig meisje gezien. Ze heet Rebecca. En het lijkt me wel wat. Ze kan goed koken. En ze kan ook de geit melken. Nee. Hij mocht. Hij had volledige volmacht om te regelen. Dus Abraham. die moest maar afwachten. waar Eliezer mee thuis kwam. Maar. Eliezer, dat was zijn opdracht hij was de eerste shaliach. tenminste dat denk ik, ik geloof niet dat daarvoor zo heel precies die rol werd beschreven volgens de Talmud heeft een afgezand dezelfde wettelijke macht als zijn zender dus als Jaber zonde vergeeft dan kan Yeshua dat ook het is dus zijn wettelijke macht heeft hij gekregen om zonde te vergeven zo zit dat en op een gegeven moment, dan zegt Jezus weer tegen zijn discipelen... wie jullie zonder toerekenen, die zijn toegerekend... en wie jullie zonder vergeven, die zijn ze vergeven. Dus dan geeft hij deze wettelijke macht weer door aan zijn discipelen. Een afgezand voert zijn opdracht van de zender zo goed mogelijk uit. Hij is in alles één met zijn zender. Hij probeert zo goed mogelijk de zender te lezen, te begrijpen wat hij wil. En zijn hele wezen is afgestemd op het dienen van zijn zender... De shaliach, de gezonde, die zal nooit zijn eigen intellect, wil, wensen, gevoelens, talenten, persoonlijkheid negeren. Hij is, die mens die is, maar hij zet al zijn talenten en zijn hele wezen zet hij volledig in om zijn opdrachtgever te dienen. Dus als wij door Yeshua als zijn en worden uitgezonden, dan hoeven wij niet onze persoonlijkheid in te leveren. De ene is zus en de andere is zo. Daar kan veel zonde in zitten en dat bedoel ik niet. Maar nou, wel, de ene is wat terughoudend, de ene is praat graag, de andere is een denker, de derde is die wil graag handelen, we hoeven niet allemaal hetzelfde te worden. Maar zoals we zijn, is het de bedoeling dat we met heel ons wezen de shaliach zijn, Jezus dienen, zoals hij de vader diende, volledig in alles. Het uitvoeren van zijn opdracht heeft altijd prioriteit, altijd Jezus had geen zin aan het kruis. Dus hij worstelde daar. Dat was wel prioriteit. Ja, dat geldt ook voor ons. Altijd prioriteit. De zender zat afgezond ook in alles voorzien. Om zijn omdracht perfect uit te voeren. Ja, we voorzag. Jezus is enerzijds met een briljant verstand. Want dat had hij. Dat is geen dom jongen. Maar vooral van de heilige geest. En als wij... Ook de afgezanten van Yeshua willen zijn. Zullen wij ook vol, net zoals hij, van de heilige geest moeten zijn. Een afgezant mag ook de titels dragen van zijn zender. Dus, Yahweh is de herder. De goede herder. Zo wordt hij in de Torah genoemd. Dus Jezus, die mag die titel voeren en zegt, ik ben de goede herder. Ja, hij is de zaligmaker. Ja, hij is ook de zaligmaker. Hij mag die titel voeren. De redder. Zo de redder. Ja, dus hij voert de titels van de eeuwige. Ja, dat mag. Dat is wettelijk. Ja, dus hij mag zonde vergeven. Hij mag zonde toerekenen. Hij mag uh, uh, zieken genezen. Hij mag de titels dragen. Redder. Hij mag zich volledig identificeren met de eeuwige. Met Yahweh. De status van een afgezand kan alleen worden ingetrokken door falen of door de dood. Heeft Jezus gefaald? Nee. Is Jezus dood? Nee. Dus hij is nog steeds dé grote afgezand. Dat is niet veranderd, maar hij is opgewekt uit de dood. Zoon van God. Dat is natuurlijk het Hebreeuws denken, want hij is ook de knecht van God. Dus dat is weer even een ander aspect. Hij is de ambassadeur afgezant, de afgezand. Uh, mooi Engels woord, agent, agent van God. Dat, ja, dat heeft bij ons een beetje een andere betekenis. Het principe van de Shaliyah, dat kom je ook, ook overal tegen. Ik ga nu een aantal teksten, dan kom je dat tegen. Want dan begrijp je wat, waarom dat er staat. Mijn schapen horen mijn stem, Johannes 10, vers 30. En die kennen ze en ze volgen mij. En die geven een eeuwig leven. En ze zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand rukken. Mijn vader die hen aan mij gegeven heeft, is meer dan allen. En niemand kan hen uit de hand van mijn vader rukken. Ik en mijn vader zijn één. Nou, Sommige mensen zeggen onmiddellijk, zie wel, hier staat het, uh, Yeshua is Yahweh. Nee, hij is de perfecte Shaliach die zich helemaal inleeft in de vader, precies zijn wil doet. En dan zegt hij: Mijn hand, dat is eigenlijk de hand van God. En dat bedoelen wij. En wij zeggen dan: Ja, wat wij doen, dat moet eigenlijk de hand van Jezus zijn. Wij moeten namens Jezus optreden. Zoals Jezus namens God optrad. Johannes 14: Als je mij gekend had, zou je ook mijn vader gekend hebben. En van nu af kent u hem en hebt u hem gezien. Filippus zei tegen hem, Here, laat ons de vader zien. En het is ons genoeg. Jezus zei tegen hem, ben ik nou zo lang een tijd bij u en kent u mij niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de vader gezien. En hoe kunt u dan zeggen, laat ons de vader zien? Jezus had dus heel zijn leven had hij dat afgebeeld en ze waren met elkaar opgetrokken. En hij had continu had hij zich met de vader... en hij had zich ingeleefd hoe hij dat tot uitdrukking moest brengen. Dat was zijn leven. En dan zegt Filippus: Jacob, laat het te zien. Nou, dit moet een buitengewoon diepe teleurstelling zijn van Jezus. Echt dat, dit gaat een mergenbeen. Je hebt je, je, je, het vlak voor zijn kruis gezegd, ja, ik heb het eigenlijk nog niet zo goed gezien. Dus je bent als ouders, je leeft je kinderen het evangelie voor... en dan zegt hij, "Nou, ik heb er niks van gemerkt thuis. Nou, vreselijk. Dus als Jalia gaat hij maar één doel verogen... God laten zien. Johannes 17. En ik bid u niet alleen voor deze... maar ook voor hen die door hun woord in mij zullen geloven... omdat ze allen één zullen zijn, zoals u, vader, in mij en ik het nu... Dat ook zij in ons één zullen zijn. Omdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. Hier wordt dan uh, door de meeste mensen van gemaakt. Zie je wel, wij mogen geen ruzie maken. Wij moeten één zijn. Nee, dat staat er niet. Zoals Jezus één was met zijn vader. Zoals Yeshua. en ja, wij één zijn. Zo moeten wij ook één zijn met hen. Dat staat er. Dus wij moeten de perfecte... ...navolgers zijn van hen... ...en daar bidt je voor... ...en het is niet zo makkelijk, een ruzie... ...dat is, dat is, dat is, dat is goedkope Larry ...en ja, er zijn ook... In, in de ...tegenwoordig heel veel... ...bewegingen in het christendom... ...die op basis van deze tekst... ook zo dingen gaan zeggen... ...ja, we moeten in, we moeten terug naar Rome... We moeten... ...ik vind het heel erg... ...ik heb het, vind het heel erg, in plaats van te zeggen... ...wij moeten één zijn met Jezus... ...en één met de Vader... ...en hem volgen, ook al kost ons dat de kop... Gaan ze die onze zeggen? Wij hebben de opdracht om niet meer te zondigen. En als wij vol zijn van de Heilige Geest. dan zullen we niet meer zondigen. Want dat is een kracht van Gods tot behoud, Zater. We zullen overwinnaars zijn. Dus ik wil ook, ook een beetje weg van dat idee van. Ja, we zondigen nog allemaal. En we zijn allemaal zondaars. Misschien is dat zo, maar het is niet de bedoeling. Het is niet de bedoeling. En we kunnen ons beter dan richten op het doel. dan waar we nu staan. Volgens Hebreeuws recht kan een afgezant. Iemand als zijn afgezand aanstellen. Dat is gewoon de Talmoed waar het gewoon in staat. En ik vind het grappig, dat dus Johannes blijkbaar die Talmoed heel goed kent. Jezus kent ze, althans was die nog niet opgeschreven, maar was het waarschijnlijk een mondeling, maar die wist die regels. Zij kende de regels. Deze subafgezant, afgezand dus de afgezand van de afgezant, heeft eenzelfde relatie tot de afgezand als de afgezand heeft met de zender. Dus wij hebben dezelfde relatie tot Yeshua als Yeshua tot de vader. Uh, Johannes weer. Jezus dan zei opnieuw tegen hen. Vrede zij u. Zoals de vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. En dan zendt hij ze uit. Hij had ze al eerder uitgezonden. Eerst twaalf. En die gingen dan rond om, om zieken te genezen. Boze geesten uit te dreven. Op een gegeven moment, en dat is... 12 dat is het volk Israël en vervolgens later dan stuurt hij de 70 uit 70 het volk van de, het getal van de volkeren dus dan duidelijk Yeshua moet aan de volkeren verkondigd worden wij zijn de afgezanten van Yeshua om het aan de volkeren te vertellen Johannes 10 vers 40 wie u ontvangt ontvangt mij dus je komt ergens binnen ze ontvangen ze jou maar ze ontvangen ook Jezus ze ontvangen Yeshua. En wie Yeshua ontvangt, ontvangt hem, de hoofdletter die hem gezond heeft, die Yeshua gezond heeft. Dan ontvangen ze ook de Vader. Dan ontvangen ze ook Yahweh. die ontvangen ze, omdat jij er binnenkomt en omdat jij een boodschap hebt voor de mensen en omdat jij vertegenwoordigt van Yeshua. En Yeshua, die vertegenwoordigt hier de Vader. Wij zijn dus afgezanten van Jezus. Het is niet anders. Dat is heerlijk. Het is moeilijk. Maar het heeft geen zin... om geen afgezant te zijn. Het is een enorme opdracht. Het is een enorm hoogrijk... zal ik maar zeggen. Het is, het is een, een, een, een belangrijk doel. Filippenzen. Er zijn veel joden... die het niet zo goed vinden... als christenen... de Shabbat en de feesten gaan vieren. Want ze zeggen dan dat is specifiek voor ons en jij rooft onze identiteit. En ook christenen die gebruiken soms dat argument om te zeggen... ja, die mensen van de, de, de Shabbat vieren, die christenen, die zijn niet goed bezig... want ze beroven hun identiteit. Ja, dat, dat zeggen dus christenen. Ik heb een keer een discussie gehad met Christen die dat, die dat zeiden, een uitgever van een, een schrijver in een bekend blad. Wij, wij beroven niemand iets. Omdat wij geënt zijn op de edele olijf. Met dit in het achterhoofd kun je deze tekst nu ook begrijpen. Laat daarom die gezindheid in u zijn, die ook in Jezus Christus was. Die, terwijl hij in de gestalte van God was. Hij imiteerde God in alles. Hij was het beeld van God, zoals adem het beeld van God was. Maar ja, die verknoeide het. Terwijl hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft om aan God gelijk te zijn. Daar heb je dat. Dus het is ook voor ons niet een roof als wij zeggen... Wij zijn gelijk aan Jezus. Niet dat we Jezus zijn, maar wij behoren gelijk te zijn aan Hem. En dat, dat is niet een roof, dat is niet verkeerd. Maar zichzelf ontleden heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mens gelijk te worden. En in de gedaante van een mens bevonden heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de, uh, tot de kruisdood. Het gaat bij mij vooral om, dit is een tekst die in de kerken wordt aangehaald. Van zie je wel, hij is gelijk aan God. Nee, dit gaat om dat principe van, het is geen diefstal als wij gelijk willen zijn aan Yeshua. En als Yeshua gelijk wil zijn aan de Vader, dat is ook geen diefstal. En het is ook geen diefstal van de Joden als wij de Shabbat vieren. Als wij Pesach vieren. En ja, het Lofutfeest. Dit is dus ter afsluiting, wij zijn afgezanten van Yeshua. Zonder hem kunnen wij niks doen. Jezus kan ook niks doen zonder zijn vader. En dat geldt precies hetzelfde. Ook dat geeft hij weer door. Zonder mij kunt Gij niks doen. ook dat is het principe van de Shaliach. Het zij zo. Amen.